8 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. VVD en PVDA gaan onderzoeken of studenten na 2016 toch nog gratis kunnen reizen naar hun school of universiteit. In het regeerakkoord staat dat er in plaats van de OV-kaart een kortingskaart komt, maar de coalitiepartijen staan open voor andere opties, zoals bijvoorbeeld een trajectkaart. Voorwaarde is wel dat de bezuiniging van 400 miljoen... die met de afschaffing van de OV-kaart is gemoeid, wordt gehaald. Volgende week debatteert de Tweede Kamer over de invoering van een leenstelsel... in plaats van de studiefinanciering. Daar zullen de alternatieven voor de kortingskaart ook aan de orde komen. De Libanese terreurgroep Hezbollah ontkent iets te maken te hebben gehad met de bomaanslag op een bus in Bulgarije van afgelopen zomer. De Bulgaarse regering maakte gisteren bekend dat de verdachten uit Australië en Canada lid van Hezbollah zijn. Een woordvoerder zegt dat de beschuldiging onderdeel is van een Israëlische lastercampagne. Dat is een woordvoerder van Hezbollah. Bij de aanslag kwamen vijf Israëlische toeristen om het leven.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 De archeologische plaats wordt jaarlijks bezocht door bijna 2,5 miljoen mensen. Er zijn door de jaren heen veel problemen geweest met corruptie en dubieuze restauratiecontracten. Toch heeft eurocommissaris Haner vertrouwen in, zei hij tijdens zijn bezoek vandaag. En in het noorden van Gabon zijn de afgelopen negen jaar ruim 11.000 bosolifanten gedood door stropers. Dat is het merendeel van de olifanten in het West-Afrikaanse land. Het Wereld Natuurfonds spreekt van systematische uitmoording. Bosolifanten zijn de kleinste olifantensoort. Het weer. Vanavond en vannacht winterse buien en ook morgen buien. Hagel en natte sneeuw en een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie. Er zat de file op de A67, Venlo richting Eindhoven. Tussen Knopperlein de Heide en Eersel. Vier kilometer, dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Maar de weg is weer vrij.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 72 jaar. Hij was minister in vier kabinetten. Ja, maar je moet oppassen dat het geen sleur wordt. Door een keer op een ander departement te gaan zitten. <lacht> Ontwikkelingssamenwerking ligt hem na aan het hart. De sterfte in die kampen is nog steeds uh, zeer hoog. Met uh, veel. <kliek> ik schors de vergadering voor een ogenblik. Als emeritus hoogleraar geeft hij nog steeds over de hele wereld college. Eerlijk gezegd, leven is voor mij werken. Ja, niks anders. Jan Pronk, u heeft vanavond het recht van spreken. Goedenavond, meneer Pronk. Goedenavond. Ja, even kort een paar fragmenten uit uw carrière. U hoort u lachen, u hoort u emotioneel worden. Ik dacht, het is een beetje Jantje lach, Jantje huilt, of niet? Ja, dat, dat is de politiek. Ja, is dat de politiek? Als je met mensen bezig bent wel, ja. Soms is het de vreugde, he? als het goed gaat... Uh, maar er is natuurlijk heel veel leed. Uh, dat geldt natuurlijk ook in de Nederlandse politiek... wanneer het gaat om uh, ziekte of werkloosheid. Uh, en daar mag je best pijn aan hebben, huilen. Maar dat geldt natuurlijk helemaal wanneer het gaat om armoede en sterfte. Uh, en ik heb het voorrecht gehad om me daarmee bezig te mogen houden, al die jaren. Hoe vaak uh, werd het u te veel? Een enkele keer uh, het voorbeeld dat nu net even langskwam... Uh, betrof een, een Kamerdebat naar aanleiding van een bezoek aan Somalië. Dat was heel heftig geweest. Uh, uh, men stierf daar bij bosjes en je zag de mensen sterven. Uh, en als je daar dan over moet vertellen... dan word je op een totaal onverwachte manier te veel. Het werd me eigenlijk nooit te veel als ik er was. Ik heb me gespiegeld aan het voorbeeld van een arts... Uh, je ziet artsen, en dat heb ik ook echt gezien in, in noodsituaties in Kampen, maar ook wanneer de bommen vieren, in, in Mostar bijvoorbeeld, in, uh, in Bosnië. Gewoon keihard doorwerken, alsof er niks aan de hand is. Want er is zoveel te doen. Je concentreert je dus helemaal op wat er moet gebeuren. Dat kan je ook doen als, uh, als politicus. En dan heb je geen tijd om het je te veel te laten worden. Een beetje later, als je er naartoe terugdenkt, of over moet gaan praten. Ja, dus als u er stond... met uw benen in het bluswater, om zo maar te zeggen... als u daar de, de politicus was vaak... die op bezoek kwam, dan kon u zich... toch daar tegen... Beschermen. Ja, want dan ben je een van hen. Dat moet je proberen. Je moet niet in een hoofdstad blijven. Uh, alleen maar met de regering praten. Ik wilde altijd zo spoedig mogelijk het veld in. En dan ben je echt op het platteland in armoedesituaties. kampen, waar dan ook. Uh, en daar, daar leeft het. En daar, uh, daar ben je echt bezig. En op basis van die ervaring. Ik, ik zei altijd, je moet het voelen. Je moet het ruiken zoals het is. Hè. Hoe ruikt het dan? Soms ruikt het naar... Uh, die geur raakte ik nooit kwijt hoor. naar de dood. Dat was in Rwanda. Die geur die bleef bij. Maar soms ruikt het uh, ontzettend fris. Uh, wanneer je uh, op het platteland bent in, in, in dorpssituaties. Uh, waarbij mensen bezig zijn niet alleen maar te overleven... maar hun eigen samenleving op te bouwen. Uh, dus de kijk en de geur en het gesprek het is overal verschillend. Ja. Nou, uh, uh, bent u inmiddels 72, dat hoorden we ook uh, in de inleiding. Uh, heeft de pensioengerechtigde leeftijd inmiddels uh, uh, overschreden... maar u doet nog van alles, u zit niet achter de geraniums. Uh, be bent u nou een workaholic die het, die het niet zonder kan... Ja, ik, ik werk heel erg graag. Ik heb natuurlijk het grote voorrecht gehad om me bezig te mogen houden met een onderwerp dat ik langzamerhand ook als mijn echte hobby en mijn liefde ging zien. Dat had ik niet zozeer zelf uitgekozen. Ik heb heel erg veel geluk gehad door hele goede leermeesters te hebben die me op dat pad hebben gezet. En toen kwamen er een paar keuzes achter elkaar die mij tot de conclusie brachten, dit moet je nou ook altijd blijven doen. Ja, want laten we even, even want die leermeesters, u noemt het nu, uh, daar hebben wij een fragment van. Laten we daar even naar gaan luisteren. De eerste Nobelprijs voor de economische wetenschappen die professor Tinbergen thans heeft gekregen en waaraan deze herinneringsmedaille met de kop van Nobel is verbonden, werd hem uitgereikt door koning Gustaf Adolf VI. Tinbergen bukte op het econometrische systeem. We zijn begonnen met zogenaamde dynamische modellen en die konden dan enerzijds dienen om de Conjunctuurbewegingen meer onder bedwang te krijgen en anderzijds uh, voor de ontwikkelingslanden. Ja, Nobelprijswinnaar Jan Timbergen, econoom. Uh, u noemde net de leermeesters. Was dit de belangrijkste voor u? Dit was de belangrijkste. Ik was zijn student. Hij vroeg of ik bij hem wilde komen werken later, toen ik was afgestudeerd. Ik was erbij eh, toen eh, hij het bericht ontvangt dat hij de Nobelprijs eh, ontving. Dus Hoe ik had ontzettend veel van hem genoeg. Oh, Het was een heel bescheiden man. Ik. Ja, een anekdote, als ik die daarbij mag vertellen. Hij kreeg de Nobelprijs voor de economie. Hij was de eerste in de hele wereld die die Nobelprijs voor de economie kreeg. Eerder gezegd samen met de Noor, Ragnar Frisch in 1968. En hij was er blij mee, maar hij zei... ik had eigenlijk liever de Nobelprijs voor de Vrede willen hebben. Want hij was natuurlijk de grondlegger... ook van de internationale ontwikkelingssamenwerking geweest. Samen met anderen, maar hij was een van de leidende figuren. En dat had zijn hart nog meer dan de theorie. En op het theoretisch gebied was hij de beste van de wereld. Ja. Um, maar echt heel blij was hij er niet mee? Hij was blij... Maar, en dat paste helemaal in wat hij ons altijd vertelde... je moet bezig zijn op een wetenschappelijke manier... met onderwerpen die van belang zijn. De praktijk is nog belangrijker dan de theorie. Uh, hij had geen zin om zijn theorie zo te verfijnen... dat het zo abstract zou worden dat hij nooit meer toepasbaar zou zijn. Dus hij leerde, het gaat om de toepassing. En de toepassing moet liggen op sociaal relevante terreinen. Dat was een heel belangrijke les... Ja, en, en en en waarom was hij nou juist zo belangrijk voor u? Ik wist niet wat ontwikkelingslanden waren... en wat ontwikkelingssamenwerking was uh, toen ik daar bij hem ging studeren. Ik studeerde economie en toen ik mijn kandidaat had gedaan... toen wist ik eigenlijk niet welke kant ik op zou moeten gaan... moest ik me gaan specialiseren. En toen koos ik gewoon voor de toen al bekendste en beste hoogleraar. Ik dacht, daar moet ik dan bij gaan zitten. Ik weet niet wat hij geeft. En hij gaf dus uh, econometrie, dat was wiskundige economie, dat kon ik wel... En hij gaf economie van ontwikkelingslanden. En hij opende voor mij een nieuwe wereld. En die wereld was... Zo boeiend, want het was nou, niet alleen was maar dat dan? De, de wereld de ontwikkelingshulp. van, ja, van nou, in, nee ontwikkelingsprocessen. Nee, alsjeblieft. Ik probeer ook altijd aan mijn studenten te zeggen... vergeet die hele ontwikkelingshulp, denk niet vanuit de hulp... denk niet vanuit het Westen, probeer je te verplaatsen... in de situatie van mensen in het Midden-Oosten, Azië, Afrika, Latijns-Amerika. Begrijp hoe die processen in die samenleving verlopen. Dat moet je eerst weten, hen begrijpen, die samenlevingsprocessen kennen... En dan mag je misschien ook nog wel eens een keer je bezighouden met hoe je die processen kunt beïnvloeden van buitenaf. Uh, en dat leerde hij ons ook, want het gaat om die processen. Hij deed het als planner, als beleidsmaker, maar niet vanuit de samenwerking, maar vooral vanuit beleid in die landen zelf, die op dat moment zich natuurlijk aan het verzelfstandigen waren... Ja. want het waren eigenlijk op die, in die situatie nog bijna allemaal koloniën. Dus de decolonisatie en het worden tot een staat, een natie en een economie... Dat was de taak. Maar goed, er moet dan toch al iets in u gezeten hebben... dat u zoiets had, ik wil die ontwikkelingsprocessen in die landen... die het moeilijk hebben. Hè? Soms, uh, ex-kolonie, uh, daar wil ik wel een steentje aan bijdragen. Wat was dat in u dat u dat wilde? Omdat ik altijd geschiedenis had willen studeren. En dat heb ik niet gedaan. Uh, en dat had te maken met... Interesse in de samenleving, interesse in de internationaal zijn. Dat heb ik van begin af aan gehad. Van al vanaf de middelbare school. En dat is me ook extra bijgebracht door een hele goede leraar, geschiedenis die ik toen had. Ik ben geen geschiedenis gaan studeren, omdat mijn leraar wiskunde zei: je bent gek als je dat gaat doen. Wat kan je ermee doen? Je moet wiskunde gaan studeren. En toen bracht hij me helemaal in verwarring, want ik was wel goed in wiskunde. Maar ik vond, wat moet ik daar nou weer mee doen? Want ik wilde toepassen op de een of andere manier in de samenleving. En dat werd dus economie, en dat was een, een gouden greep. Ja, maar Gouden greep ook omdat u ook graag wilde helpen. Was dat iets wat u thuis geleerd had? Je wilde... Je wilde actief zijn. Je wilde niet alleen maar kijken. Niet alleen maar theorie voor maar Toen ik bij Timberg uh, werkte, was ik echt niet de beste econometrist. Zeker. Ik was ook geen nerd. Dus al die mede teamleden van zijn team dat zaten continu achter de we hadden nog geen computers, hè, achter de rekenmachine. En dat was mij te abstract. Ik wilde, ik wilde er op de ene andere manier mee bezig zijn door erover te schrijven over te praten. Uh, Timberg stuurde mij natuurlijk ook al heel gauw mede namens hem het veld in om te praten, omdat dat Ik beter kon praten dan rekenen. Ja, dat zag hij wel in u. Dat zag hij. Ja, dat ja. zag hij wel. En, uh, dus ik heb, ik heb wetenschappelijk inzicht beter te combineren met het voeren van beleid. En, en Den Uil, de tweede leermeester, Hoorde u hem net mei, eventjes in onze tune? Hoorde u hem in onze tune aan het ja, begin? Ja. Twee ja, dingen, zei hij ja, ook. Den Uil? Inderdaad. inderdaad. Ik ken, hij zei alles was voor hem twee dingen. En dat is een les op zichzelf. Er is nooit. Eén duidelijke, vooropgezette keuze al. Er zitten twee aspecten aan. En voordat je een beslissing neemt... moet je de voors en tegens en de verschillende aspecten... ook tegen elkaar afwegen. Dat is wat hij bedoelde. En was Als hij, hij zegt, ook een leermeester? Ja, ja, zeker. Ja. Ja? Hij leerde exact bij het tegenovergestelde van Timberger. Theo Tim ging van uh, de theorie naar de praktijk... en dan Uil ging van de praktijk naar de theorie. Dan Uil. Eiste dat je begreep waar je mee bezig was. Dan uil, uh, schreef alles altijd op wat er gebeurde. Wilde uh, dat we analyseren. Dan uil, las gedichten voor hij naar bed ging. Uh, iedere avond. Hij uh, vanuit de praktijk, de dagelijkse gevechten weer naar de theorie en de cultuur toe. Precies het tegenovergestelde. En dat was een pracht van een aanvulling. Er gaat altijd om theorie en praktijk. Ja. Uiteindelijk kwam u terecht in de politiek en we zitten nu uh, in een studio in de Tweede Kamer. Uh, ja, hoe is het eigenlijk om dan om hier weer, weer rond te lopen als u hier binnenkomt? U bent zo lang hier geweest. U heeft in vier kabinetten gezeten als minister, uh, kamerlid bent u geweest. Ik bedoel, u was op een gegeven moment een politiek dier. Ja ter linkerzijde voor de Partij van de Arbeid. Hoe is het om hier te zijn dan? Nou ja, ik ben nu al heel lang weg. Hè. Dat was, kijk, ik vond het wel moeilijk om weg te gaan, eerlijk gezegd. Ik ben weggegaan na 32 jaar... Eh, met de bewuste keuze... nou moet een andere generatie het gaan overnemen. Want ik heb het al zo lang gedaan. Ik voelde ook wel dat mensen om je heen zeiden... van je hebt het wel lang gedaan, nou wij. En wij verloren gigantisch. In 2002, dat was uh, het jaar dat Fortuyn werd vermoord... en de Partij van de Arbeid... Uh, ik kreeg een gigantische klap en toen ik na de verkiezingen... ik was ook gekozen, in de fractiekamer zat... zag ik alleen maar oude, bekende gezichten om me heen. Geen enkel nieuw gezicht. En je hoort je als politieke beweging te vernieuwen. En ik zei toen, het was een beetje een, uh, een, een, een impuls. Ik, ik geef mijn zetel, zeg ik, och, op ten behoeve van nieuwe generatie Er moeten nieuwe mensen bijkomen en ik hoop dat anderen het ook doen. Dat is niet gebeurd. En toen stond ik er ineens naast... Uh, en dat was moeilijk. En soms had ik daar in die eerste periode wel een beetje spijt van. Maar dat is natuurlijk onzin. Maar waarom wat, zo spijt van? genomen? Nou, hoe? je hebt een beslissing. Ach, kijk, je, je bent een politiek dier. Je mist ja. het, natuurlijk, natuurlijk. En dat was toen ook wel extra spannend. Dus ik wat als u hier, Want als u hier binnenkomt, ik bedoel... Uh, we hadden het net over, over geuren, ook in vervelende landen. Ho, hoe dit, ruikt het hier, hier in de Tweede Kamer eigenlijk? Nou ja, het is de geur van thuis. Ik, ik voelde me hier altijd ontzettend senang. Uh, je, je, was, je was er altijd. Je was er dag en nacht. Ja? In die tijd gingen die kamervergaderingen altijd s'nachts door. En, en de kabinetsvergaderingen dan wel zeer zeker. Dus je was, het was je leven. Um, en dat ga je dus missen. En ik, ik leerde ook wel. Ja, politiek bedrijven. Ik, ik, ik leek dat ook wel te kunnen. Ja. Uh, dus ik vond het leuk. Je leerde dat. Dus je mist het wel op een gegeven moment. Maar dat is nu alweer lang geleden. Ja. Huh? Maar gaat u dan, dan echt met, met moeite hier naar binnen? Hoe is de moeilijke drempel om te nemen om dan zo die nou, Tweede Kamer ik, binnen ik te lopen? ik ben wel iemand die zegt, uh, weg is weg. Uh, je moet niet opnieuw proberen invloed uit te oefenen, met mensen nog te praten, om um, wat druk uit te oefenen. Weg is weg. Als ik, ik ben als minister van Vorm weggegaan, uh, na vier jaar daar minister van geweest te zijn, ben niet meer in het gebouw terug geweest. Hè? Weg is weg. Hetzelfde geldt ook voor buitenlandse zaken. Ik ga daar niet op eigen houtje naartoe. Ga niet naar recepties, niks. Dat is echt achter de rug. Dit is Radio 1 tot half negen. Twee dingen met Alice de Bruin. En vandaag met uh, Jan Pronk. Hij is inderdaad minister geweest in vier kabinetten voor de Partij van de Arbeid. En we zitten nu in de Tweede Kamer in een studio al daar. En hij heeft het recht van spreken vandaag in twee dingen. Want om het dan toch maar even over de huidige generatie te hebben. Want die heeft het overgenomen. Hoe denkt u eigenlijk uh, over de... Uh, Diederikke Samson en al die anderen die er nu zitten. Nou, u had het over de huidige generatie. Daar wil ik eerst wat van zeggen. Ik kom heel veel met jonge mensen in aanraking, hm? omdat ik veel les geef en ik geef heel graag les. Ik hou er erg van. De jonge generatie op dit moment uh, en er wordt vaak heel veel negatiefs over gezegd uh, acht ik erg betrokken en nieuwsgierig en gecommitteerd. Ze dus zijn niet activistisch hè? zoals wij waren toen wij zo oud waren in die tijd. Maar de samenleving maakt dat ook nauwelijks meer mogelijk om erg activistisch te zijn. Waarom niet dan? Uh, door uh, misschien wel door de manier waarop mensen tegenwoordig met elkaar communiceren. Hè? Uh, je moest in het verleden om met elkaar te communiceren naar bijeenkomsten toe. En van die Bijeen komt er geen de straat op. En nu communiceer je makkelijk met elkaar op een digitale manier. En dan denk je dat je communiceert. Je wordt jezelf een beetje voor de gek gehouden. Je houdt jezelf ook een beetje voor de gek. Maar dat betekent dat de link tussen communicatie en actie wat is doorgesneden. Misschien, dat is een verklaring die ik heb. Maar de huidige jonge generatie, daar heb ik toch wel veel hoop op. Dat men weer opnieuw, na tien jaar ellende, want het is wel tien jaar ellende geweest. In Nederland en in Europa. Heel erg naar binnen gekeerd. Heel erg provincialistisch. Heel erg narcistisch. Uh, toch weer misschien wel echt weer naar buiten gaat denken. Uh, Ga denken aan uh, mensen vanuit andere culturen en andere situaties. Dat is punt één. Punt twee, de huidige politieke generatie. Dat wat, wat u... Ja, de Diederik Samson en Dijsselbloemen nou, uh, en iedereen die er nu zit. Zij hebben het recht om het te doen zoals zij dat doen... maar ik heb er veel commentaar bij. Uh, maar ik kom daar niet zo gek vaak mee naar buiten... want ik vind ik heb daar niks meer mee te maken. Maar ik ben wel heel benieuwd wat u daarvan nou, van ik vind, vindt. Nou, ik vind dat er momenteel wel heel erg veel... Uh, uh, wordt gemanaged... Gemanaged. En dat is wat anders dan politiek bedreven. Dat men ver van de mensen afstaat. En dat er momenteel in Nederland, uh, met name ook door mijn partij, wel heel veel wordt vergeten van sociaal beleid. En dat de manier waarop er wordt gesproken over de consequenties van het huidige beleid voor zwakke groepen. Daar groe ik van in. Maar noemt dus een voorbeeld dan, bijvoorbeeld de ouderen, waar veel Werkloos over wordt gezegd. Er, niet alleen maar de ouderen op zichzelf. Maar ze, mensen die uh, een. een een AOW hebben en een heel klein inkomensje erbij. Mensen die in uitermate moeilijke situaties zijn... omdat ze gehandicapt zijn en niet uh, behoorlijk aan de bak uh, kunnen komen. Uh, mensen die ziek zijn. Uh, mensen die uh, langzamerhand steeds meer alleen worden gelaten in, uh, in verpleeghuizen. Asielzoekers. Uh, nou, noem maar op. Grote categorieën. En ik vind dat mijn partij uh, niet meer de taal spreekt... van de sociaaldemocratie zoals die hoort te worden gesproken. Voor een deel komt dat omdat men zich verkocht heeft. Aan de VVD. En aan een VVD-programma. Dat zozeer op bezuiniging is gericht dat de Partij van de Arbeid, politici, nu continu het land in moeten om te zeggen, het is nu eenmaal niet eenmaal niet anders. En we moeten wel zo bezuinigen, terwijl de politieke keuzes die ze zelf hebben gemaakt, hè, en dan wordt er gezegd, we kunnen het niet mooier maken. En dat vindt, als ik in die zaal zou zitten, en ik zou een van de slachtoffers zijn, dan zou ik zeggen, het gaat er niet om dat u het mooier maakt, het gaat erom dat u het voor mij slechter heeft gemaakt. Mm. En dat is wel gebeurd. Deze maar maar waarom, bezuinigingen ja? zijn niet nodig in deze omvang. En bovendien is de kwestie van verdeling. Uh, en de inkomensverdeling uh, is iets heel anders dan datgene wat er momenteel is gebeurd in de afgelopen maanden. Er zijn mensen die het zo ontzettend goed hebben in de samenleving en die zullen veel meer moeten inleveren ten behoeve van de zwakkeren dan momenteel het geval is. Ja, maar goed er wordt ook gezegd van, uh, en zeker bij de VVD, we, we zijn aan het nivelleren, daar zijn we helemaal geen uh, niet blij mee. Het wordt helemaal niet echt geniveleerd. Is, uh, dat, mensen worden voor de gek gehouden. Dat is geen echte nivellering. Dat is een klein beetje de, de middengroepen maar en degene die werkelijk hoge inkomens hebben en hoge vermogens hebben, die worden op geen enkele manier aangesproken. Nou, dus u zegt en dat dat niet leren is, het, te leren, is het niet? Nee, nee, dat is geen verliezen. leren. Het is een soort frame van, van het huidige politieke uh, beleid wat er wordt gevoerd, waarmee mensen nogal voor de gek worden gehouden. De bezuinigingen, in ander. Um, er wordt zo ontzettend veel bezuinigd, tegelijkertijd leidt dat tot een, een achteruitgang van de economische ontwikkeling. Um, en dat zou helemaal niet nodig zijn. Ik begrijp wel dat Nederland niet in zijn eentje iets kan veranderen in Europa, zijn totaliteit. Maar we, we zijn gaan voorlopen. Uh, ook door het vreemde beleid van de afgelopen periode. Toen de Partij van de Arbeid uh, niet in de regering zat. Maar die de jager, die continu die maar uh, het vingertje opstak. ten opzichte van de zuidelijke landen. En daar moeten we ons wel uh, gedragen. overeenkomstig onze schoolmeesterspositie van een paar jaar geleden. Maar het is niet in Europees en ook niet in Nederlands belang. Nee, maar goed. Eh... Uh om dan maar even op de stoel van het kabinet te gaan zitten. Die zeggen gewoon, ja, er moet bezuinigd worden. Het kabinet moet nu wat doen. Er zijn een heleboel kabinetten geweest. Dus allemaal is het blijven liggen. We zitten met achterstallig onderhoud. We zitten in een crisis. Kijk naar nou Europa. Het is nou helemaal niet anders. Dat is een het is verkeerde analyse. Er moet niet bezuinigd worden. Er moet bezuinigd worden omdat men beslist heeft dat men gaat bezuinigen. Men moet dus doen wat men heeft gezegd. Maar men had die lijn niet zo hoeven te kiezen. De van Er is de verkiezingen ingegaan met de boodschap. Hij wordt veel te veel bezuinigd. Dat gaan we dus niet doen. Het is slecht voor de economie. Het is slecht voor de mensen. En binnen één dag was men omgedraaid. En binnen zich... een dag. Maar, maar, maar hoe zou je dat dan willen kwalificeren? Oh, als naïef. En niet als slecht, maar als naïef. Volgens mij, en dat is de nieuwe generatie die het maar moet doen. Maar volgens mij hebben ze het verkeerd gedaan. Uh, onervaren naïef uh, en een beetje, een beetje macho. We doen het wel even in een paar maanden. Hè? Echt onderhandelen is niet nodig. Echt onderhandelen is een hele moeilijke materie. Te snel is het gegaan. Je moet, als je echt wil onderhandelen, dan moet je dus heel veel mensen erbij betrekken. Ook heel veel deskundigen. Al je fractie. Dan moet je komen met een resultaat dat je samen deelt. En nu is de kwestie van verdelen. Jullie dit en wij dat. Uh, en het wordt niet gezamenlijk gedragen. Ik ben ook bang dat het niet... Gezamenlijk gedragen zal blijven voor vier jaar lang, zodat we dus weer met een, een, een kortere periode gaan zitten waarop we hè, met, een, met één kabinet. Ja. En... want, want, want als, als ik dan, want we hebben nog maar vijf minuten, het gaat zo snel. Wat, wat zou u dan? Hè, want dit is toch het recht van spreken. U met al uw ervaring heeft het recht van spreken. Wat zou dan uw advies zijn aan, de, aan, aan die naïeve politici nu? van vandaag de dag? Nou, in deze situatie waarin het land nu verkeert? Oh, luister maar naar de mensen op de ogen, meneer, en meneer, het ogenblik. Mijn eerste advies aan mensen zou zijn: neem het niet protesteren. Ik, en ik verwacht dat er heel veel protest gaat komen in de komende, komende maanden. De ene na de andere groep zal, uh, zal gaan protesteren omdat ze nu gaan merken hoe zeer ze worden gepakt. Uh, nou, Dat zal ze consequenties hebben voor de Partij van de Arbeid, uh, zeker bij de verkiezingen. Eind van, deze, van dit jaar komen er al een paar gemeenteraadsverkiezingen. Ze worden straks afgerekend, zegt Ja, u. en daar moet je, dat moet je dus voor zijn. Door heel duidelijk andere dingen te gaan zeggen dan datgene wat ik uh, de heer Asscher bijvoorbeeld hoor te zeggen het is niet anders en misschien gaan we volgend jaar nog wel eens een keer overwegen om, dat is niet de tal die je hoort te spreken, zo, so, maar ik moet erg oppassen want dan ben je toch weer oud, zo uh, so deed Den Al dat niet. Wat had Den Al gezegd dan nu? die had, en dat heeft hij ons geleerd... bij iedere beslissing die je neemt op sociaal-economisch terrein... moet je een referentiepunt kiezen. En het referentiepunt is... wat zijn de consequenties voor de zwakste in de samenleving? En als je die heel goed kent, dan hoor je van daaruit je beslissing te nemen. En dat vind ik een verdelingsbeslissing en een, en een sociale beslissing... in plaats van een, een macrobeleid... We verschuilen ons achter een soort van macrobeleid. We verschuilen ons achter Europa. En we vertellen niet aan de mensen dat het gaat om verdeling... en dat het gaat om echte politieke keuze. We hebben gevraagd aan u uh, om iets mee te nemen. Een voorwerp wat, uh, ja, wat u nou aan het hart uh, ligt. Nou heeft u het hele voorwerp niet meegenomen, maar wel een foto daarvan. En wat zien we hier? Ja, dat is heel wat anders. Het is een heel klein vliegtuigje, nou, hoewel het is toch wel uh, arm groot. Uh, gemaakt door een vluchteling in een kamp, vluchtelingenkamp in Afrika. Ik kwam daar langs. Uh, dat was de trikstheid zelf. En dat zijn mensen, en dat zijn er nog steeds miljoenen, hoor. Die leven daar en die komen er niet meer uit. En dat was geen speelgoed. Ik kwam langs met een, een klein vliegtuigje... om me op de hoogte te stellen. En hij had een klein vliegtuigje gemaakt van blik... En touwtjes en zo. En uh, ineens gaf hij dat aan me. En hij had niks anders dan dat. En ik heb het gevoel gehad dat hij aan mij gaf zijn, zijn levenslijn. Dat was de enige... Contact met de buitenwereld. Het vliegtuig. De buitenwereld was naar hem toegekomen. Bracht mensen, bracht deskundigheid. Bracht voedsel, bracht en, enzovoort. Die, en ik geef mijn levenslijn aan jou terug. Vergeet me niet. En dat heeft mij zo getroffen. ding staat op mijn. Op vlak voor mijn bureau. Betekende dat ik me altijd toch. in al mijn beleidskeuzes heb laten refereren. door de consequenties voor. Hem en al zijn lotgenoten. En die lotgenoten, het aantal neemt niet af, het aantal neemt toe. Er wordt voortdurend gezegd. Het gaat goed, we zijn op de goede weg. We zijn niet op de goede weg armoede neemt niet af, de armoede neemt toe. Er komen steeds meer vluchtelingen. Het is schandelijk, zoals er nu echt wordt omgesprongen... met al die vluchtelingen die om zich uit zijn uit Syrië. Men heeft geen leven. Terwijl alles beter had voorbereid kunnen worden. Maar is dat ook geen treurige conclusie? Het is treurig. u aan, het, aan het eind van uw loopbaan, u bent nog steeds eigenlijk dagelijks bezig met dat onderwerp... en dan zegt u het is nog eigenlijk net zo erg als dat het was. Dat is ja, toch ook eigenlijk heel en treurig, treurig en dat we dat moeten constateren. En het treurigste van alles is dat we aan onszelf vertellen... dat het wel goed komt. We zijn ook weer aan het framen. Het gaat goed, want het gaat macro goed. Afrika gaat het goed, zeggen we tegenwoordig. Ja, inderdaad, de groeicijfers zijn hoog. En er is een middenklasse opgekomen die het ja, redelijk heeft... en die met ons goed kan communiceren, maar er is een groot deel van die bevolking in samenlevingen die uitermate kwetsbaar zijn, ook voor conflict en oorlog. Er is geen enkel Afrikaans land dat werkelijk stabiel is, die het werkelijk heel slecht hebben, die bevolking. Dat geldt ook voor het Midden-Oosten. We praten over stabiele landen en plotseling, het gaat dus goed, blijken die landen in elkaar te vallen. Dat geldt voor Ivorcus, dat geldt voor Mali, dat geldt voor, uh, voor Syrië en dergelijke. Er is dus heel weinig stabiliteit. Er is heel veel potentieel geweld. Er is dus heel veel armoede en potentiële armoede. En in het Westen zijn we alleen maar met onszelf bezig. Mag ik u danken, Jan Pronk. Een leven is niet genoeg om de wereld te helpen. Hè? Dat is eigenlijk de conclusie. Jan Pronk was mijn gast in Recht van Spreken In Twee Dingen vandaag. Wilt u het gesprek terugluisteren of reageren? Dat mag. Ga naar onze website tweedingen.nl. Daar kunt u reacties achterlaten. Dat hebben wij graag. En morgen dan is er weer Twee Dingen. En dan zit hier Margreet Rijntjes. Zometeen voetbal op deze zender. langs de lijn Nederland-Italië. Het gaat om een oefenwedstrijd. En de presentaties in handen van Jeroen Stomphorst. Maar eerst het nieuws. Radio 1, het NOS-journaal. Het is uh, half negen, mijn naam is Freddy van VVD en PVDA gaan onderzoeken of studenten na 2016 toch nog gratis kunnen reizen naar school of universiteit. In het regeerakkoord staat dat er in plaats van de OV-kaart een kortingskaart komt, maar de coalitiepartijen willen ook wel praten over een trajectkaart, op voorwaarde dat de geplande bezuiniging wordt gehaald. Vanmiddag is het startschot gegeven... voor de restauratie van het Italiaanse archeologische stadje Pompeji. Het project gaat meer dan 100 miljoen euro kosten. Ruim 40 miljoen euro wordt betaald door de Europese Unie. Pompeji werd in 79 na Christus verwoest... door een uitbarsting van de Vesuvius. Na jaren van verwaarlozing is restauratie hard nodig. De Libanese terreurgroep Hezbollah ontkent iets te maken te hebben gehad... met de bomaanslag op een bus in Bulgarije afgelopen zomer. De Bulgaarse regering zei dat, maar een woordvoerder van Hezbollah zegt dat de beschuldiging onderdeel is van een Israëlische lastercampagne. Bij de aanslag kwamen vijf Israëlische toeristen om het leven. En een vrachtschip op het Hollandsdiep is in de buurt van Moerdijk in de problemen. De boot duwt een bak met grind die lek is na een botsing tegen een brug. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij probeert het water uit de bak te pompen. Het is niet duidelijk of er gevolgen zijn voor het scheepvaartverkeer op het Hollandsdiep. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn met Jeroen Stomborst. Goedenavond, dames en heren, welkom bij Langs de lijn. Inderdaad, geen BNN Today. Dat heeft alles te maken met de interland van het Nederlands helftal tegen Italië. Bij mij in de studio kijkt mee Alfons Groenendijk. Hem horen we zometeen. Nu snel naar de Amsterdam Arena, naar Pas Tiggeler en Jack van Gelder. Goedenavond, van harte welkom uit, uh, vanuit de Amsterdam Arena. De arena is niet vol, maar er zitten, denk ik, naar nou schat ik toch een kleine 40.000 mensen hier in het stadion. We gaan kijken naar een vriendschappelijke wedstrijd tussen twee grote voetballanden, Nederland en Italië. Waarbij, uh, wat Nederland betreft, uh, een unieke meester, is nog nooit zo'n jong Nederlands elftal. Binnen de lijnen verschenen in een basisformatie. En wat dat betreft, eens dus kijken hoe deze formatie vanavond van Louis van Gaal, het uh, ongelooflijk veel afwezigen uh, gaat doen. Het is een goede testcase, goede tegenstander waar we het als Nederland altijd heel erg moeilijk mee hebben gehad. Vriendschappelijk zijn we nog nooit in het geslaagd om van de Italianen te winnen. In officiële wedstrijden wel us, maar het is een buitengewoon lastige component die opmerkelijk genoeg bakt. De laatste vijf vriendschappelijke wedstrijden ook allemaal hebben verloren. De ja, dat lastig ja. Dat is een rijtje met Uruguay, Verenigde Staten, Rusland, Engeland en Frankrijk. Sinds november 2011 hebben de Italianen alle wedstrijden die dit niet toe doen, Nou ja, dan kan zeggen het ook weer Italiaans verloren. Uh, nou ja, ik ben benieuwd naar het zelf, dat het vanavond speelde. Overigens in het nieuwe uit uh, Wit met die uh, rood-wit-blauwe vlak schuin over de borst. Die dan een beetje zeg maar, in tweeën geknipt is. Waarbij het rode deel rechts en het blauwe deel linksonder staat. Ik ben er geen fan van nog, maar goed, wat niet is kan nog komen. Italië ik, daardoor wel een het Ik heb ook wel een mooie blauwe. shirt gezien, hoe moet ik zeggen. Dat van Italië bijvoorbeeld, uh, ook mooi gesproken, zo even weer genoten van het Italiaanse volkslied. Dat blijft toch altijd een feest. En dan maar eens kijken hoe deze piepjongen, selectie van Van Gaal, 22 en een beetje, is het basiselftal. 122 Interlands hebben ze samen, inclusief die van vanavond. Buffon in zijn eentje heeft er 123. Het geeft maar aan dat het Nederlands elftal zichzelf een beetje zal moeten ontdekken, neem ik aan. Turkse scheidsrechter Fluit, het Nederlands elftal trapt af. Het is eigenlijk een beetje jong oranje tegen Italië, maar we gaan zien... Waar ons dat vanavond gaat brengen. Bij de Italianen een mix van uh, een aantal routiniers. Maar ook uh, een aantal jongelingen. Beide ploegen herbergen. Veel spelers die mee kunnen gaan doen. Aan uh, dat uh, befaamde kampioenschap voor uh, spelers tot met 23 jaar. Een uh, toernooi dat gaat plaatsvinden in Israël uh, half juni. Maar dat geldt niet alleen voor Italië en Nederland. Het geldt bijvoorbeeld ook voor Spanje en Duitsland. Die daar een sterke formatie kunnen gaan opstellen. Dus interessant om te zien hoe bijvoorbeeld Martins die nu in bezit Het gaat doen in het hart van de verdediging. Ook een discussiepunt bij, bij Feyenoord. Daar staat Matthijssen en dan staat Martins India aan de linkerkant. En, uh, helemaal aan de zijkant waar nu Deli Blind de debuut maakt. Maar het is interessant om te zien, zeker ook voor Ronald Koeman hoe... dat duo centraal, de Vrij en Martins India doet met ook rechtsachter Jan Maat. En dat was eerlijk gezegd voor mij een beetje verrassing... dat Jan Maat opgesteld stond en niet uh, Van Rijn. Ja, had ik eerlijk gezegd ook niet verwacht. Uh, het was maar omdat in de afgelopen uh, Interlands Van Rijn daar wel stond... Maar goed, toen stond ook Vlaar in het centrum. Weliswaar met Heitinga, die er nu natuurlijk sowieso niet bij is. Vlaar op het laatste moment toch maar weer wel. Die stond afhankelijk niet op de voorlopige lijst. Maar dat had te maken met een blessure waar hij toch ineens van hersteld bleek. Terwijl Maher de bal maar eens komt ophalen. Het van de middenlijn. meegeeft aan Klaasie. Die hem dan op zijn beurt meegeeft aan Strootman. Dat zijn dus de drie middenvelders van Oranje. Die op basis van hun leeftijd alle drie makkelijk zo één op één kunnen... Meedoen met jongen Goede bal nu van Klaasje op Maher. Die er wel op gaat staan, maar dan de bal een beetje schrikachtig verliest. En dan nemen de Italianen over. Kandrewa aan de rechterkant van het veld is weggestuurd door Pirlo. Heeft uh, Bruno Martins Indi bij zich. Gaat helemaal naar de cornervlag toe. Probeert daar een corner uit te halen. Lukt uiteindelijk niet. Bal komt voor. dan kan dan uh, onder controle worden gekregen door de Vrij. Die even achter zich kijkt of er niemand jaagt van de Italianen. Maar het jagende element zit vlak voor hem in de vorm van Pirlo zodat de bal even terug moet naar Tim Krul, die, die dus de voorkeur heeft gekregen boven Kenneth Vermeer. En de vergaal is er heel duidelijk in. Op de lijn is er geen betere keeper dan Vermeer. En als de ballen van de zijkant komen, vindt hij Vermeer te kwetsbaar. En daarom Krul, Stekenburg dus niet in de selectie. U kent het verhaal vanwege het feit dat hij nog niet speelt bij AS Roma. De hoop is er bij het vertrek van een, van een oude trainer dat hij dat wel gaat doen. En ook vorm is er niet bij. Vanwege een blessure. bal bezit bij de Italianen ter hoogte van de middenlijn met De Rossi. De Rossi raakt de bal dan kwijt en is een veel te felle ingreep van Montolivo. En in principe is dit in een normale wedstrijd gewoon meteen een gele kaart. Stijdens de Shakir die we goed kennen. Die een aantal wedstrijden van Nederland in de afgelopen twee jaar heeft gefloten. Doet het af met een kleine vermaning. Montolivo ging het er te hard in. Blessure is er ook niet voor. een van de Nederlandse spelers. Oplappen is niet nodig. Balbezit is er wel. Strootman naar Martens Indi op eigen helft. Ja, Strootman voelt het aankomen. Die sprong net op tijd op. Want anders kom je in aanraking met. En dan zijn de problemen niet te overzien. Balbezit voor het Nederlands al Na een minuut of drie rustig achterin. Italië laat zich uh, rustig zakken op de eigen helft. Alleen Palotelli staat nog op de Nederlandse helft. Breed. Martens Indi naar de vrij. De Vrij draait weg van Ballotelli. Dat gaat eigenlijk met het grootste gemak. Dan gaat de bal naar Klaas. Vertel ik ondertussen even twee kopjes koffie. Jack, wil je koffie of thee? Eh, doe mij met koffie. koffie. Koffie, bedankt. Even. Dankjewel. Nou, de koffie is binnen. Geen melk en suiker nodig. Dankjewel. Ik wil wel een beetje melk. Als oh, ik kan. Ja, te laat. Dan slaap ik niet meer. Uh, de Italianen in balbezit uh, met Astori. Uh, klein misverstand bijna met Buffon. Nederland kan dan overnemen. En, uh, een combinatie die misschien kansrijk is. Omdat Janmaat zich in het 16 meter gebied probeert op de bal te storten, doorjaagt. Dat goed doet en uiteindelijk gaat de bal dan weliswaar over de zijlijn. Maar datgene wat Van Gaal beoogt, zeg maar hoog op het veld. Zoals het zo mooi heet, dicht bij uh, het 16 meter gebied van de tegenstander meteen druk zetten. Dat zag hij in deze fase. En dat leverde bijna balbezit op voor uh, de formatie die dus in het wit en een klein beetje blauw rood is gestoken. Balbezit voor de Italianen duurt even. Uh, Balotelli kop door. Klaas die neemt over. Pilo de bal keurig onder controle. Dan naar de linkerkant naar Santon. Santon tussen twee mensen in. Nederland jaagt weer goed door. Lens heeft meteen balbezit. Dan de korte combinatie met Strootman mislukt. De overname is er ook niet voor Nederland. Maar ook daar wordt weer heel hoog druk gezet. En is er weer balbezit. Nu via Jamaat En aan de rechterkant van het veld komt die bal naar de middenas. Uitstekend gespeeld. Goed gedaan door van Persie en de opening aan de linkerkant wordt gecreëerd. Ja, Italië wordt vastgeduwd op de eigen helft. Dat betekent dat er vroeg of laat wel iemand moet komen met een actie. Dat probeert nu Ola John aan de linkerkant, maar die kijkt zich wat op zijn eigen snelheid. Die valt kort om wat tegen. Dan is hij wel. De man voorbij, maar komt er nog eentje kijken en is hij de bal kwijt. Die wordt even later door Nels zelfstandig voordat de middellijn voor de Italianen in zich komt weer overgenomen. Maar het is in die sterk nu, twee man voorbij. Klein gelukje, krijgt hij de bal weer terug. Dan moet hij eigenlijk door, geeft de bal mee aan Maher. Nu op 20 meter van het doel Van Persie vindt. Van Persie wil schieten, maar het is dan net te druk. Maar de Italianen geven nu via Barzagli een hoekschop weg. Omdat, euh, nou ja, het is eigenlijk wat chaotisch daar achterin. Dit was een uh, goede, lopende combinatie. Waarbij nu blijkt dat Maher, dat was geen nieuws. En Van Persie, dat is ook geen nieuws. Technisch natuurlijk in de kleine ruimte uitstekend kunnen voetballen. En daar uh, houdt het Nederlands elftal nu een hoekschop aan over na vijf minuten. Een bal die van de linkerkant genomen gaat worden. Nederland is niet echt massaal in het 16 meter gebied. Gaat er nu inlopen Bruno Martensin die bij de eerste paal kan er niet bij komen. Bal gaat via een Italiaans hoofd naar de andere kant. Blijft hij binnen ja of nee? Wil Lens dat? Ja dat wil Lens. Lens uh, met uh, de bal die voorkomt en er uiteindelijk tegen het lichaam van de Italianen aan. Waardoor uh, de bal uh, via de Rossi kan worden uitverdedigd. De Rossi met een uitstekende beweging speelt de bal goed vrij aan de linkerkant dan richting Montolivo. Montolivo halverwege de eigen helft met uh, rustig het balbezit richting Balotelli. Balotelli die uh, wat verhalen betreft uh, inmiddels 93 moet zijn... maar toch nog echt heel erg jong is, pas 22 jaar. Een man uh, die uh, heel veel uh, al bewerkstelligd heeft in ieder geval in de media. En vandaag las ik het opmerkelijke bericht... dat uh, in peilingen, politieke peilingen in Italië de politieke partij van Berlusconi... 400.000 extra kiezers kan bijrekenen. Alleen al omdat hij Balotelli heeft gecontrateerd. Overigens, de broer van uh, Berlusconi heeft gezegd: wat moeten we met die gekke neger? Dus wat dat betreft zijn ze toch wel heel erg debiel daar in Italië. Balbezit uh, inmiddels uh, voor het Nederlands zelfstand. Leuke anekdote vond ik. In ieder geval, het balbezit bij Blind. Omdat het allemaal even rustig was. Pas. Nee, het kan. Ja, dank je. Ja, geen enkel probleem. 0-0, zegt de speelt. Ook dat nog. Dat hebben de mensen eerst gemerkt: dat je dat met gebarentaal tussendoor nog gefrommeld hebt. Mm -hmm. Um, Bal zit voor Krul. Die gaat een vrij schot nemen bij zijn eigen cornervlag. Aan de linkerkant van het veld. Omdat er een klein overtreding is gemaakt door de Italianen. Via Candreva, de buitenspeler van Lazio. Die staat dus samen met Balotelli en El Sharabi in de aanval. Drie aanvallers bij de Italianen. De laatste twee zijn allebei van Milan. El Sharabi heeft er al 15 in liggen in de Serie A. Die maakt furoren zoals dat heet. En Balotelli is pas 22, maar deze is pas 20. En Balotelli heeft een uh, probleempje nu. Want hij is een duel aangegaan in de middencirkel met Strootman. Terwijl, Hanekamp, Strootman <laughs> ja, terwijl Strootman alweer is gaat staan en zei, Goh, was dit het nou? Ja, Strootman viel uh, eigenlijk achterover. En kon dus absoluut niet zien uh, waar hij uh, eventueel zijn voeten neerzet. En hij kwam boven op het been uh, terecht van, uh, van Balotelli. En dat, dat doet pijn. Dat, uh, dat is duidelijk. Maar dat kost me zelfs moeite om dat in de herhaling te zien. Maar het zal ongetwijfeld, want Balotelli ligt daar nog steeds. En het lijkt mij niet... Dat je in een oefenwedstrijd, tenzij je het gisteren in Amsterdam heel laat hebt gemaakt. Al na minuten besluit om er even bij te gaan liggen. Maar goed, er is verzorging voor hem in het veld. En uh, ja, het grappige vond ik overigens toen de namen van de Italiaanse spelers vooraf werden omgeroepen. Dat er eigenlijk wel vrij veel applaus was voor de Italiaanse spelers. En met name luid gejuich voor Balotelli. Die dus ja, kultheld, Ik snap het wel. Playstation voetballer. Ja, en uh, ja, een, een, een jongen die opvalt. Het is, uh, het is voor... Uh, voor uh... Zeg maar de doorsnee supporter, een kultheld een, een die natuurlijk ook gepresteerd heeft op het afgelopen EK. Dus niet zomaar iemand is. En hartstikke lieve jongen, want wij denken allemaal hij is natuurlijk nee, wel nee, een nee. beetje gek. Maar Van Persie, die, die, daar hadden we het er gisteren nog even mee over. En die zegt, is een ongelooflijk leuke jongen. Ja, hij, hij, ik denk niet dat hij ooit, althans nooit bewust 2 voor 12 zal winnen. Maar het is wel een jongen die, die heel spontaan is, die de gekste dingen heeft wat dat betreft. Want een tijd geleden was zijn moeder daar op visite. En die vroeg of hij gewoon wat huishoudelijke spullen mee wilde nemen. Zoals bijvoorbeeld een strijkplank en wat waspoeder en nog wat aardige dingen. En hij kwam terug met een grasmaaier, een videoplayer en nog wat onogelijke dingen. Maar wat dat betreft, het is een buitengewoon aardige jongen die in een onopvallende Bentley rijdt in militaire schutkleuren. Dus wat dat betreft kan je hem erbij hebben. Balotelli inmiddels binnen de lijnen, balbezit bij Klaassen. En die heeft een brief gegeven aan Martins Indi Na 8,5 minuut voetballen blind... Een van de twee debutanten dus in het elftal van, het van de Nederlandse ploeg. Die geeft hem nu terug aan Martis Indy. Terwijl van Persie nu wijst dat hij graag de bal wil. Nu een sprintje trekt van de rechterkant naar het centrum. Niet aanspeelbaar is. Martis Indy durft het niet. Dan loopt Van Persie door. Dan durft hij het nog steeds niet. En dan gaat de bal naar de buitenkant naar Blind. Blind kort naar Strootman. Die wordt nu op de huid gezeten. Moet de bal terugspelen naar Martis Indy. Dat betekent dat de Italianen het eigenlijk tot daar prima vinden. Maar als ze dan... Wat meer diepte dreigt, dan mag het niet nu als de bal terug ligt aan de voeten van Krul. Komen de Italianen wel met 4-5 mensen op de Nederlandse helft. Dan is daar dus wat minder ruimte. Link, de vrij, want die neemt wat risico. Wil langs El Sharabi lopen, dat lukt eigenlijk maar half. En laat dan het probleem voor zover er sprake van is maar over aan anderen. En de opbouw verloopt dan via de linkerkant, via Blind. Blind geeft de bal wat moeilijk door aan de linkerkant. Kan niet binnengehouden worden door Strootman. Het publiek is het er niet mee eens, maar aangezien de... Als je scheidsrechter met de vlag omhoog staat, denk ik dat er van een discussie geen enkele sprake kan zijn. Kortom, een inworp voor de Italianen halverwege de eigen helft aan de rechterkant van het veld. En het is aardig om te zien dat Nederland het in ieder geval probeert. En je zag het aan Italië ook. En je ziet het als steeds meer ploegen. Dat men probeert dus snel druk te zetten op een tegenstander. Dat de omschakeling van balbezit en balverlies zo min mogelijk extra meters oplevert. En daar inmiddels wordt getracht om de bal te veroveren. En dat is dus duidelijk een gevolg van het succesvolle Barcelona. Maar je moet het kunnen en je moet het kunnen opbrengen. Maar het is wel spectaculair om te zien. Balbezit nu voor Strootman. Geeft die bal hard voor. Wordt weggewerkt in de defensie door Astori. Overname dan met uh, op het middenveld De Rossi. De Rossi uh, kijkt de uh, hoogte van de middencirkel tussen twee man in. Bij de middencirkel moet ik zeggen. Maar hermaakt de overtreding. En het balbezit is dan uh, voor de Italianen het hoogte van de middencirkel. Pirlo staat erbij. Heeft uh, inmiddels dus een... Schierlijke baard gekregen, een fantastische voetballer. Die gestalte geeft aan het Italiaanse voetbal door in de punt naar achter op het middenveld. De stratege te zijn die heel moeilijk aangepakt kan worden. Omdat hij vanuit daar heel veel mooie dingen kan doen. Nu misschien ook. Nee, hij doet het nu niet. Gelukkig maar. Want Nederland neemt over via Strootman en Maher. En aan de linkerkant Ola John. Die wat snelheid zou moeten maken. Van Persie en de Lens hebben zich nu in het strafselgebied gemeld. Ola John wil een voorzet geven. Kapt zijn tegenstander uit en glijdt daarbij weg. En is dan onderroepelijk de bal kwijt. Maar hij probeert nog wel de tegenstander onder druk te zetten. De Italiaan die wil uitverdedigen zijn eigen strafschopgebied. Dat inderdaad wil Oranje snel. Want daarmee ontregel je de tegenstander als ze daar plotseling de bal hebben. Dat gaat ook eigenlijk best goed in de eerste fase. Voor het overige heeft Van Gaal veel gesproken over provocerende pressing. Waarmee hij toch eigenlijk bedoelt dat je wel de tegenstander onder druk zet. Maar als Italië zeg maar in een normale situatie aan een aanval begint. Om dat juist iets verder terug te doen. Zodat duur moment dat je de bal verovert, Je eigenlijk voor jezelf wat meer ruimte gecreëerd hebt. Om met een counter te kunnen toeslaan. En met de snelheid die Oranje toch ze heeft. Nou ja, Robben, nu op de bank. Maar ook met Lens en Ola John zou dat moeten kunnen. Moet Oranje daar dan van kunnen profiteren? Dat is wat hij noemt provocerende pressing. Waarbij het provocerende dus in zit dat je de tegenstander eigenlijk een beetje op jouw helft laat komen. En zegt, uh, kom maar, het mag allemaal. Ja, alhoewel ze dat nu toch minder doen. Want hij probeert toch wel, wat hij ook gisteren op de persconferentie zei, toch wel wat hoog druk te zetten. Hij wil het een beetje variëren, inderdaad. Om je eigen mogelijkheid uit te spelen met snelle mensen voorin. Aan de andere kant uh, is het bloed en bloedlink als het even niet gaat. Want dan word je meteen overlopen. Ja. Dat hebben we tegen de Duitsers gezien. Maar dat zijn van die leermomenten waar uh, je als team en zeker als speler, als individu, veel van kan leren. Goede bal van Klaas. De rand van het 16 meter gebied komt net niet bij Van Persie. Ola John neemt de bal aan. Opmerkelijk dat hij aan de linkerkant speelt omdat hij dat zelf graag wil. Maar het is een rechtsbener. Dat is in tegenspraak tot uh, wat Van Galo altijd zegt. Die heeft gezegd ik wil een rechtsbener aan de rechterkant en een linksbener aan de linkerkant. Maar voor Ole John heeft hij als debutant dus een uitzondering gemaakt. De opening van de Rossi is een beetje lastig. Uh, is niet echt makkelijk, maar toch voor Abate. Abate speelt dan de bal even terug. En dan is de Rossi die altijd uh, zich uh, inschakelt op het middenveld. de man die in balbezit komt. Blind jaagt een beetje door. Daardoor gaat de bal weer even in het hart van de verdediging van de Italianen. De hoogte van uh, zeg maar het midden van hun eigen helft. Is het is een beetje rondtikken. Nederland plooit nu even terug ter hoogte van de middellijn. Waardoor het voor de Italianen wat moeilijk is om die bal goed naar voren te krijgen. Dat blijkt ook. Maar aangezien Jamaat de bal dan laat liggen is de overname erbij El Sharawi. En gaat de bal even terug via Santon die kwaad is op El Sharawi vanwege het bal balaanname. Voorlopig na 13 minuten 0-0 doet Nederland niet onder voor Italië. Zeker niet. Eh, tegelijkertijd als nu na 13 minuten de keepers het veld zouden hebben betreden. En gezegd daar zijn we hadden we ze nog niet gemist. Want die hebben dan werkelijk nog niets hoeven doen. Nog uh, geen schot op doel geweest. Terwijl de Italianen op het middenveld nu via Montolive de bal inleveren bij Jan Mater. Ineens een paas komt naar Maher. Die neemt er net niet goed mee. Tikt hem te ver voor zich uit. En dat geeft dan Astori, verdediger van uh, Cagliari, de kans om uit te verdedigen. Dat is er dan eentje die zeg maar, aan de Italiaanse kant nog niet zoveel in de benen heeft. Dit is voor hem de derde Interland. Goede paas nu trouwens naar de linkerkant, naar El Sharabi. Korte combinatie met Balotelli brengt de bal naar de van de middenlijn terug voor de voeten van De Rossi. De Rossi uh, speelt de bal uh, ter hoogte van uh, de middenlijn. Even rustig naar Barzali. En Barzali probeert dan aan de linkerkant van het veld Balotelli te bereiken. Maar uitstekend gedaan door Janmaat. Die uh, goed in de wedstrijd zit. Zowel uh, in positieve zin uh, naar voren als in positieve zin naar achter. Hij staat uh, goed te verdedigen en probeerde net met een aantal uh, steekballen. in ieder geval de bal richting van Persie te krijgen. Van Persie, die steeds meer naarmate hij uh, ouder wordt, uh, op zijn Van Nistelrooys loopt in de frontlijn. Door zeg maar in de breedte te lopen en op het juiste moment, als hij op het juiste moment wordt aangespeeld, opeens achter de verdediging te zijn. Hij is nog niet kansrijk geweest, omdat hij ook nog niet goed is aangespeeld. En de Italianen natuurlijk ook, zeker in het hart van de verdediging, goed staan opgesteld. Bal nu aan de linkerkant van het veld. El Sharawi, Egyptische vader, Italiaanse moeder, neemt de bal aan. Is een rechtsbener, probeert dan voorbij Jamma te gaan. Die onderschrijft mijn woorden dat hij goed in de wedstrijd zit op dit moment. Verdedigt goed uit. De Italianen moeten dat op hun beurt ook doen. En de Italianen proberen iets meer dan Nederland de bal aan de grond te krijgen en de combinatie te zoeken. En Dat zou dan nu via het centrum moeten. Daar begint het in ieder geval bij Bart Zagli. Die een paas geeft. Wel in de richting van Candreva. Die kan er zelfs nog bij komen. Ook aan de rechterkant. En krijgt dan steun van Abate, de rechtervleugelverdediger. Die bal lijkt me buiten, maar er wordt niet voor gevlacht. Als Nel zelf al overneemt, is dat ook niet zo erg. En kan Strootman een counter voor het Nel zelf al gaan induiden. Nou ja, wat heet. De Italianen houden altijd wel 4-5 mensen achter de bal. Dit keer is de steekbal helemaal niet zo slecht. Net niet te belopen voor Lens. Bovendien glijdt hij weg. En dat betekent dat de mogelijkheid voor het Nederlandse Elftal aan een kwartier voetbal in de Amsterdam Arena voorbij. Sterker nog, de andere kant op kijken maar weer. Want uh, als een sneltrijd komt Santon vanaf de linkerzijde. Dat is de linkervleugelverdediger van de Italianen, speler van Newcastle. Maar daar uh, heeft het Nederlandse verdedigingsblok uiteindelijk goed het ootje in. Want uh, ze dwingen de Italianen weliswaar met bal en al, maar toch terug richting de middenlijn. De Rossi, uh, Asharabi staat spel, uh, Maar er staan opeens zomaar twee Italianen met uh, één Nederlandse verdediger en een keeper. In het 16 meter gebied, zoals gezegd buitenspel. Maar het was een, een aardige opening vanuit het hart van de verdediging. Waar Nederland even stond te kijken. Maar zoals gezegd uiteindelijk geen gevaar. Met het balbezit voor Jamaat. en Klaasie probeert Nederland weer op te bouwen. Aan de linkerkant van het veld bij blind ligt de opening. Goed gezien door Klaasie. Goed onder controle bij Blind. Blind terug richting uh, Ola John. Ola John dan uh, naar Klaasie. Uh, Klaasie opent aan de rechterkant van het veld naar Lens. Had Jan Maat kunnen aanspelen. Nu staat uh, Lens enigszins ingesloten. Moet de bal toch naar Jan Maat en dan naar Klaasie. Op de middenarts van het veld uh, Bruno Martins Indy. En aan de linkerkant van het veld is Blind weer vrij. Martins Indy ziet het wel, maar hij durft het niet. Linkerkant van het veld nu toch? Blind. 16e minuut van de wedstrijd. 0-0 stand. Terug naar Strootman. Voorin wachten de aanvallers. En gaat de bal terug naar Martens in die troogte van de middenlijn. Die nu ook uh, kijkt. De vrij wijst. En zegt: uh, probeert het allemaal weer aan de zijkant. Strootman komt de bal halen. En heeft blijkbaar andere gedachten. Hij krijgt hem ook tussendoor naar Klaasie. Klaasie aan de rechterkant. Heeft hij gezien dat Van Persie zich even ophoudt. Van Persie aanname prachtig. Meteen de tegenstander voorbij. Nu richting het doel. Balletje breed naar Lens. Komt de voorzet. En die wordt binnengewerkt. Nederland de Buffon redt. Maher was heel dichtbij zijn eerste goal. In het Nederlands elftal. Want die kan van dichtbij schieten. Doet eigenlijk alles goed. Maar Buffon, niet de eerste, de beste. Met inmiddels 124 Interlands achter zijn naam. De doelman van Juventus, een aanvoerder van dit nationale elftal van Italië. Red bekwaam, zoals dat zo mooi heet. Want hij uh, ligt precies in de weg. Van Persie, de actie is prachtig. En Maher, die uh, is er dichtbij. Maar dat is niet genoeg. Nee, moet eigenlijk scoren. Maar de actie uh, is natuurlijk door uh, Van Persie uh, ingezet. Voor de eerste keer dat hij echt uh, goed wordt aangespeeld En meteen ook met een lichaamsbeweging. Twee man vrij. Uh, uh, zich vrijmaakt van twee man. Prima actie van, van Persi. Balbezit voor de Italianen. Bal hier aan de, rechterkant van, of aan de linkerkant van het veld. Santon moet dan iets terug. Wat, wat is er aan de hand? De scheidsrechter zegt dan dat er iets aan de hand is. Geen idee. Je maakt nu het gebaar van een bril. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat iets te maken heeft met deze wedstrijd. Het balbezit nu Pierlo. Met een hele makkelijke voetbeweging. De Rossi en dan Abata aan de linkerkant van het veld. Met daarvoor Candreva. Candreva glijdt weg. En de, dat is de zoveelste al die wegleidt, Want er wordt uh, heel veel in positieve zin gesproken over uh, het veld. Oh, er is een laserpen. Ja, dat wil men, uh, dat wil men absoluut niet. Uh, dat kan ik me voorstellen. Buitengewoon. vervelend. Die twijfelde nog tussen Schiphol en de Arena waarschijnlijk. Ja, maar uh, even over dat veld nog. Dat veld is best goed. Maar uh, dit is het slechtste weer uh, voor uh, een dicht stadion. Omdat uh, mensen die koud binnenkomen warmte creëren. Binnen het stadion en binnen dat uh, afgedekte stadion. En daardoor komt er een soort vochtlaag over het veld. Er zullen nog veel meer spelers gaan uitglijden. Het is wel echt een wonder dat die nieuwe Weerman die we bij de NOS hebben, dat jij dat niet geworden bent. Hè? Ja, het ging om leeftijd. Ja. Ja. <laughs> Ik ben voorlopig nog niet warm geworden. Uh, 18 minuten gespeeld, een 0-0 stand. Balbezit voor de Italianen, er komt een voorzet ook. Balotelli wil wel naar de eerste paal. Nou, dat lukt wel, maar de bal komt er eigenlijk net een beetje overeen in de handen van Krul. Even nog één dingetje over het middenveld van Oranje. Van Gaal zei gisteren op de persconferentie veel betekenend. Misschien ga ik wel wat anders spelen dan dat jullie gewend zijn. Dat klopt. Hij speelde altijd in de punt naar achteren. En speelt nu met Maher in de punt naar voren. Op de tiener. En daarachter staan dan de Klaas en Strootman. Dus hij heeft echt een nummer tien inderdaad gecreëerd met Maher. Dat zal Maher goed doen. En ik zou bijna zeggen Van Gaal ook. Want hij heeft natuurlijk tegen Verbeek gezegd. Hij staat bij jou rechtshalf. Dat is niet goed. Nee, maar het, het voordeel ook van deze spelers, zoals ze eigenlijk nu staan... ...dat je binnen een seconde ook weer kan omschakelen in de positie... ...dat je met twee aanvallende en één verdedigende middenvelder speelt. Wat dat betreft uh, is men niet zo heel erg meer gebonden aan de bepaalde plaats... ...terwijl er nu weer een speler uitglijdt. Uh, ik uh, zal het niet blijven herhalen, maar het gaat nog vaak gebeuren. En is er nu uh, de overtreding uh, naar... De, uh, ...ja, een klein tikje kreeg hij... Uh, ...en ik moet even kijken precies wie het is... Is dat Maten? Of is het Kandreva? Het is Kandreva. Uh, In ieder geval de blessure heeft uh, Pierlo gaat uh, de vrijtrap nemen. Op een meter of 25 van het doel uh, van uh, Krul. Een meter of 15 aan de rechterkant van de middenas. Kortom, een bal die met de rechtsbenen gaat draaien rond de penalty stip. Dus voor een gevaarlijk moment. Astori en De Rossi kunnen goed koppen. Balotelli staat daar uiteraard bij als uh, spits. El Sharawi beweegt. De Rossi komt naar de eerste paal. Dan glijden er de drie weg. Een van die drie is Strootman. En de scheidsrechter zegt, volgens mij is de bal gewoon langs het doel van Krul gegaan. Daar heeft niemand hem aangeraakt. Dus laten we maar besluiten met een doeltrap. Veel geblaat, maar weinig vol. na 20 minuten bij 0-0 stand in de Amsterdam Arena bij Nederland-Italië. Waar we dus één serieuze kans hebben gezien. Die was voor Maher een paar minuten geleden. Na die prachtige actie van Van Persie aannamen meteen één man voorbij, twee man voorbij. Overzicht gehouden, de bal aan de buitenkant meegegeven aan Lens. Maar de voorzet van Lens kwam weliswaar bij Maher, maar die schoot van dichtbij op het lichaam van Gigi Buffon. En uh, de collega van Buffon, Krul, gaat nu een doeltrap nemen. Doet hij? De bal komt terecht op de helft van de Italianen. Lens krijgt een heel klein duwtje. Is genoeg voor Santon om de bal met het hoofd te beroeren. Maar uiteindelijk geen richting aan te geven. De vrij speelt de bal even terug. Balotelli jaagt door. Krul knalt de bal naar voren. Kopt u wel tussen Lens en Astori. Wordt gewonnen door Astori. Maar ook daar wordt er uiteindelijk weinig richting aan gegeven. Martins in die voor de Balotelli erbij. Speelt de bal richting Strootman. Op de helft van de middenlijn. Met Pirlo voor zich. Strootman richting Klaasie. Klaasie die altijd loert op die opening. Altijd kijkt eerst of er iemand voor hem vrij staat. En dan pas naar de zijkant kijkt. Daar hou ik van. Bal aan de zijkant. Nu helemaal aan de linkerkant bij Ola John. Speelt de bal naar Strootman. Komt steeds dichter bij de middenas van het veld. En ook dichter bij het 16 meter gebied. Bal is onzorgvuldig. Bal gaat over de achterlijn. Was niet te behappen door Maher Lentz. Staat dan even met Van Persie te praten. Om elkaar even aan te geven wie waar ongeveer moet staan. Want hoeveel talent er ook in deze formatie rondloopt... en hoeveel toekomstperspectief er ook is... een heleboel spelers heeft nog nooit met elkaar gevoetbald. Dus van enig automatisme is normaal gesproken geen enkele sprake. Maar je weet het maar nooit, want het zijn natuurlijk goede voetballers. Ola John, verdedigt mee, doet dat goed. Want de bal van de linkerkant naar de rechterkant bij de Italianen... die uh, laat hij over zich heen gaan. Bal over de zijlijn, inworp Deli Blind. Moet toch voor Maher ook wat zijn. Die uh, jongen is 19 en het gaat allemaal al razendsnel... En... Nu staat hij ineens in het veld en is zijn directe tegenstander Pirlo. Terwijl Pirlo nu naar hem toe loopt en Maher de bal weer terugkaatst naar de persoon van wie hij hem kreeg, Martens is Indy. Dat moet er af en toe raar zijn, dan moet je even je arm knijpen en zeggen: het is echt waar. Hij loopt nu heel slim weg trouwens bij Pirlo, maar de paas komt niet, die gaat van Martens in die breed naar Klaas. Dan wordt er door de Italianen druk gezet, verdwijnt de bal naar de linkerkant, blind, die net rood van de middenlijn staat, en geen kant op kan speelt hem dan maar terug naar Krul. Die op de rand van de strafgebied ziet dat Balotelli komt, een hijs de andere kant op geeft, dan moet Lens de lucht in. Die gaat de lucht in, mist de bal. ...geeft zijn tegenstander zeg maar en in de lucht een duwtje. Dat was Astori en dan komt er een uh, vrij schop aan voor de Italianen na 22 minuten... ...bij een 0-0 stand in de Arena bij Nederland-Italië. En kunnen wij even naar het matchcenter. Dat is vanavond ook weer bemand en wel door de en die houdt Kamp Hij houdt uh, de andere oefenwedstrijden in de gaten en daar zitten aardige duels tussen, Ellen. Ja, er is er net eentje afgelopen. Dat was een uh, hele aardige Spanje tegen Uruguay... Uh, met Suarez bij Uruguay. Maar die kon uh, niet scoren. Dat deed wel twee keer Pedro voor Spanje. Uiteindelijk werd het 3-1 voor de Spanjaarden. Uh, engeland brazilië is net uh, begonnen. Tenminste om half negen. Daar is de stand nog altijd 0-0. Uh, wel heel interessant ook. Zweden tegen Argentinië. Ibrahimovic tegen Messi onder andere. 0-1 na drie minuten. een Eigen doelpunt van Lustig. Zweet maar een andere Zweet. Jonas Olsen. Die kennen we nog van NEC. Maakte de gelijkmaker. En zojuist Aguero. 2-1 voor Argentinië. Uh, verder valt op dat Macedonië tegen Denemarken 3-0 voor staat. Denemarken met uh, een aantal ASC'den uh, zowel in de basis als op de bank. Uh, dan twee ploegen die bij Nederland in de WK-kwalificatiegroep zitten: Roemenië en Turkije. Roemenië tegen Australië, daar is de stand nog altijd 0-0. En Turkije thuis 2-0 achter tegen Tsjechië. Oké, okay, en jij houdt dat uh, voor ons in de gaten. We gaan uh, langzaam naar de klok van negenen, naar het uh, nieuws. Ondertussen kan ik u vertellen dat Radek Stepenek en Filip Koolscheiber... zich hebben afgemeld voor het ABN Amro-tennistoernooi. De eerste twee afmeldingen. Spijtig voor Richard Krajacek, de toernooidirecteur. Uh, beide spelers, Koolscheiber en Stepenek, zijn geblesseerd. En Krajacek heeft al twee vervangers aangewezen. Gael Monfils komt naar Rotterdam en ook de Sloveen Grega Zemlja. Die zijn de vervangers. En wielrenner dan. Koen de Korts heeft zijn sleutelbeen gebroken. In de ronde van Qatar. De Kort was betrokken bij een valpartij en moest de koers verlaten. Hij wordt vrijdag geopereerd. Cavendish won uiteindelijk de etappe. In de ronde van de Middellandse Zee was André Grijpel de beste in de eerste etappe. Hij won uiteraard de Massasprint. En skiën vandaag de tweede dag van de WK in Slapming, Oostenrijk. Ted Ligeti is daar wereldkampioen geworden op de Super G... Dat was meteen de eerste zege van de Amerikaan op dat onderdeel. En de Fransman Gauthier de Tessier werd tweede. De Noor axel Lund-Swindal werd derde. Goed, zometeen dus het nieuws van 9 uur. En daarna zijn we terug met Bas en Jack vanuit de Amsterdam Arena bij Nederland tegen Italië. Tussenstand nog steeds 0-0.